Mariel Hageman met het NOS Journaal. Koen Verwij heeft in Sochi net naast de Olympische titel gegrepen op de 1500 meter schaatsen. In eerste instantie leek hij dezelfde tijd te rijden als de Paul Brodka, maar uiteindelijk bleek Verwij toch drieduizendste van een seconde langzamer. Het brons ging naar de Canadees Morrison. Bij het ijshockeytoernooi op de Winterspelen heeft de VS het beladen duel tegen Rusland gewonnen. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 2-2, waardoor shootout een winnaar moest opleveren. Dat waren uiteindelijk de Amerikanen na een lange serie. Het Nederlandse dwelorkest Kleintje Pils heeft in de dwelpauze van de 1500 meter schaatsen in Sochi het nummer YMCA gespeeld. Het was een protestactie. Volgens Kleintje Pils mag de homohaat in Rusland niet ongemoeid worden gelaten. Het nummer van de Village People wordt geassocieerd met de homobeweging. De eerste vliegvelden op het Indonesische eiland Java zijn weer open. Gisteren gingen er zeven dicht vanwege aswolken die vrijkwamen bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java. Vandaag zijn de vluchten vanaf vier vliegvelden hervat. Na de eruptie werden meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Vier mensen kwamen om het leven. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het wegtransport zijn opgeschort door werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Uit angst voor verstoring. Maandag drongen demonstranten bij een overleg de vergaderzaal binnen. Voor dinsdag stond een nieuw cao-overleg gepland. Demonstranten hebben laten weten dat ze ook daar wilden komen. Transport en Logistiek vindt nu dat de veiligheid van de delegatieleden in gevaar wordt gebracht. Het weer vrijwel overal droog, langs de noordwestkust en op de wadden staat een zuidwestenstorm, kracht 9. Vanavond neemt de wind af, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot 4 graden. Morgen wisselend bewolkt en met 8 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam! Daily I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things a week could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Makes me feel alive Dus 13 weken in de lijst van Europa. One Republic, Counting Stars. Vorige week stonden ze nog op 31. Deze week zakken het naar 40. Maar hij bedreerde in 2006. En sindsdien drie albums, vier hitsingles en diverse remixes. Ook brengt hij maandelijk zijn eigen podcast Hard With Style uit onder Q-Dance. En de podcast die gaat naar eigen zeggen over beide bieden van een uh, kans aan nieuwe producers. Zo moet ik het zeggen ja. Die verschillende soorten hard stijl draaien.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 9. Het langstgenoteerde plaat van deze week. Katy Perry. In die 15e week zag ze wel van 28 naar 38, ervoor 39, nieuw winnen. United Kids of the World, Het Hunters. En op 37 deze week drie plaatsen verliezen in de, week de Saturdays en Disco Love.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 Do it again and again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 To breathe, whole side, baby. Ships, that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well I can wind up you. I pinky promise, touch thumbs, I'd never make it suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended, I'm just the cautious type. Always be around to hold you down and never underlie hey, yo, Never let go of me <laughs> Never let go Hold tight It's gonna get hard to breathe Hold tight baby Hold tight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 We're like, we find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be.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 11 in lijst John Newman, Cheating 26, vorige week deze week 35. En John Legend, Made Your Love, de snelste zakker van deze week... van 22 naar 34 in de 14e week. Calvin Harris, Alesso, Under Control, nieuwbien op 33. Treasure McCoy, Jason Mraz hoorde je op 32 in de tweede week met Rock Water. En op 31 vinden we de eindhoven naar broertjes Sjoerd en Wouter Jansen. Sinds 2001 werken zij al samen. en loop der jaren is hun muziekstaal wel wat veranderd. Het begon met de techno...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 Naar deze plaat komen ze deze week dus binnen als hoogste in de lijst. We like the party nummer 31. Zit me van antwoord, ook op TV. Zie je BM Text TV op kanaal 45. Hier op nummer 29 Rio en Komodo. Voor hem drie plaatsen winst in die tweede week. En de voorsnelste snelste stijger van deze week, van 40 naar 30, ging A Great Big World samen met Christina Aguilera en Say Something. Deze plaats kwam ook vorige week binnen. Toen deed hij dat op 33. Vijf plaatsen omhoog voor Pibble en Kesha. Dus Timber. It's going down. I'm down You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Op het einde van de meeste heeft hij er nooit in in deze van... We de... nou eens kijken als we hem even vanaf een ander medium spelen, wat hij dan doet. That song Swing low and the trumpets they go Me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra reminds me of a Katy Perry song? And the trumpets, they go. Flip it, flip it.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 in cells